4 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De Belgische Syrië-strijder Bontink, die gisteren is opgepakt, is vanochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Die heeft besloten hem aan te houden op verdenking van terrorisme. Na zijn terugkeer uit Syrië vorige week verbleef de 18-jarige Jeroen in Nederland. Gisteren werd hij gearresteerd toen hij zijn moeder opzocht in Antwerpen. Bonting vertrok in februari naar Syrië. Het is niet duidelijk wat hij daar heeft gedaan. Hij zelf zegt dat hij in een ziekenhuis aan de Turk-Syrische grens vrijwilligerswerk heeft gedaan. Het kabinet wil een grote militaire bijdrage leveren aan de VN-vredesmissie in Mali. Gedacht wordt aan het sturen van drie tot 400 commando's en mariniers. Vier aparte gevechtshelikopters moeten meegaan om hen te beschermen. Verder is het de bedoeling om instructeurs van de landmacht en politiemensen mee te sturen. Zij moeten het Malinese leger en de politie gaan trainen. De verwachting is dat het kabinet binnen enkele weken een besluit neemt over de Nederlandse deelname. In Gent is de uitvaartdienst gehouden voor de Belgische oud-premier Wilfried Martens. De muziekkapel van het leger speelde tijdens de staatsbegrafenis het Belgische volkslied. In de kerk zaten naast zijn eigen familie en vrienden ook veel Belgische en internationale politici...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 Het weer. Geregeld zon, maar ook bewolking met in het westen en het noorden kans op een bui. Temperatuur 14 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Vanavond kans op meer buien en morgen wordt het met 16 tot 20 graden nog iets zachter. Dit was het NOS Journaal. B Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 2 kilometer. Richting Amsterdam bij Knopend Hoeverlaken ook 2 Werkzaamheden veroorzaken veel verdraging op de A4. Hoogvliet richting Vlaardingen. voorknopend Ketelplein 5 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2... door werkzaamheden in de Koentunnel. De A9 naar Alkmaar is dicht door werkzaamheden. Daardoor staat de file voorknopend Beverwijk 5 kilometer. Omrijders staan in de file op de A22. daar staat voor de Velsertunnel 2 kilometer. En de A27 naar het zuiden is ook dit weekend dicht. Bij knooppunt Gorkum staat file tussen Noordeloos en Gorkum 2 kilometer.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 Goedemiddag, nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Straks vertelt Cornel Maas wat er vanavond in Opium Televisie zit. U krijgt straks 80 seconden van Sarah's Blue Dress. 1 minuut en 20 seconden moois. En ook aan tafel nu Astrid Bussink. Met haar ga ik zo praten over twee jeugddocumentaires... die te zien zijn op Cinekit. Het kinderfilm- en televisiefestival. wat deze week is losgebroken. Het is herfstvakantie, niet waar? Uh, en aan tafel Joost van de Kastelen zijn roman Vel is net uitgekomen. Uh, Joost, er is iets bijzonders met dat omslag en met die pagina's. Want het, het, het voelt als vel ook. Het, het, het is ook vel, het is echt vel. Het is echt vel, het is getransplanteerd. Ja, is echt, het, is getransporteerd. ja. Nee, het, is, het voelt als een, als een huid. Dus, dus het voelt zoals een echte huid. En, en na een week komt er ook puist, op en haar. En, <laughs> uh, het, het, het, voelt, het voelt wel eng. Ja, het voelt een beetje raar. Want ja, zo. dat je toch het gevoel hebt dat je iets, iets, iets levends in, in je handen hebt. Ja. Dus, dus er zijn fysieken die het stelen. En dan meenemen naar huis en in bed leggen en dan uh, tasten. Ja. En of ze het dan ook lezen, dat is dan nog maar de vraag. Het hoeft niet, je mag, niet. Voelen. Je mag voelen. Kopen. Kopen en voelen. Kopen en voelen. Goed, straks over het boek. Uh, afgelopen woensdag ging in Amsterdam het uh, internationaal mediafestival Cinekit van start. En documentaire maakster Astrid Bussink die is daar, uh, nou, ik mag wel zeggen, ruimschoots vertegenwoordigd. Morgen gaat haar. Uh, jeugddocumentaire Wolkoorts in première. Er zijn twee kleuterdocumentaires van, van jou ook, daar ook te zien. En daarnaast wordt de film Achter de Toren vertoond... waarmee je, uh, je twee weken geleden het Gouden Kalf won... voor de beste korte documentaire. Ik ben ook nog eens moeder geworden. Nou, nou, wat een tijde. Ja, het Gouden zijn, tijden. Uh, Tropenweken. Trope ja. wat, wat, wat, wat was de zwaarste bevalling? Uh, nou, de bevalling zelf staat nog altijd wel ja? op één. Ja, ja, dat viel toch niet mee. Ja, wat is het geworden? Het is een, uh, een uh, heel geslaagd, uh, leuk jongetje geworden. Oké, okay, ja. goed zo. Fijn. Uh, uh, uh, het, het Gouden Kalf kreeg je voor, uh, achter de toren. Dat gaat over vier vrienden. In, uh, in het Zeeuwse Westkapelle, met ook zo'n heerlijk Zeus accent. Mooi. Ik uh, uh, Stel voor dat we even naar een klein fragment uh, gaan uh, luisteren. Achter de toren, dat, dat betekent dan... als ze niet van, van in Westkapelle komen... van Westkapelle komen, en als ze dan van Amsterdam... en ik heb een ekel aan die hele grote steden... want in die grote stenen, steden worden, wonen alleen maar kakkers... Een welschappelaar die... Uh, die doet gewoon tegen iedereen aardig. En, en die protocoolschappels. En zo'n kak die praat heel kakkers. Ja, praat heel kakkers. Jij komt uit Amsterdam, hè? Ik kom uit de Achterhoek. Oh ja, ja, maar goed. Ja. Maar nu, uh, ik woon in Amsterdam. Ja. Dus voor, voor, voor hun was ik wel uh, een kakker. Ja. Ja. Hoe krijg je het dan voor elkaar om uh, het vertrouwen van die, uh, van die jongens te winnen? Want dat, dat lukt uh, volkomen. Ja, het is ook een gedeelte nieuwsgierigheid die ze uh, daarnaast ook wel hebben, hoe, hoe zo'n kakker er dan in het echt uitziet. En, uh, ik denk dat ze daar uh, dat, dat geholpen heeft. En ik bleef ook gewoon maar terugkomen. Dus op een gegeven moment was het onvermijdelijk. Hoe komen je deze jongens op het spoor? En wat wil je met ze? Nou, ik wilde eigenlijk iets heel anders. De opzet was eigenlijk om een, een jeugddocumentaire te maken... over kinderen op de schietvereniging. En uh, daar had ik, was ik een beetje naar aan het researchen. En toen kwam ik dus bij Westkapelle uit... waarvan ik helemaal niet eens wist waar het lag, om eerlijk te zijn. En uh, ja, daar was ik wel welkom. Want het is ook niet dat de deuren openstaan bij alle schietverenigingen. Maar daar mocht ik, uh, werd ik met open armen ontvangen. En uh, toen leerde ik eigenlijk heel snel deze vier jongens kennen. En uh, met, met, de, met de verliefdheid op Roxanne, die ook op de schietvereniging zit... Het meisje in de film. En uh, toen bleek eigenlijk... Uh, dat de schietvereniging voor hun zelf... helemaal geen, uh, geen issue is. Dat is gewoon omdat ze daar frikandellen krijgen... op vrijdagavond. En ze vinden het hartstikke gezellig. Maar verder speelt dat eigenlijk helemaal niet. Dus ik dacht, ja, dat is iets wat ik als volwassene projecteer dat interessant is. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet voor hun... En uh, wat wel leefde was die scheiding en die naderende middelbare school. Die voor twee jongens van de vier eraan ja, want kwamen. Twee, twee zijn er zover dat ze nog op de basisschool blijven. Ja. En twee zijn al wat verder, ook in hun hele ontwikkeling. En die gaan dus naar. De grote stad. Ja, dat vinden ze ook vooral zelf. Dat zal ietsje verder zijn uh, dan de andere. Maar dat, dat scheelt een jaar uh, of twee hooguit. Uh -huh. En uh, ik merkte steeds meer dat dat een uh, issue was voor hun. En daar hebben we uiteindelijk besloten om dat dan te gaan volgen. Dus mm. een laatste zomer samen eigenlijk. Uh, de laatste zomervakantie voordat het uh, grote scheiden... en het grote volwassen worden gaan beginnen. Ja, wat we allemaal herkennen natuurlijk. Ja. Die, die, die, die schietvereniging speelt ook geen enkele rol in. We nee, zijn we, nee we hebben daar wel gefilmd ook. Maar het was ook helemaal... Niet. Het was ook echt slecht licht daarbinnen. En uh, het kwam er ook helemaal niet mooi op. En, uh, nee, onzin. Maar we dachten op een gegeven moment... als je dan een ander verhaal vertelt... en er zit opeens een scène op een schietvereniging in... dan leidt dat meer af dan dat het iets uh, vertelt. En, uh, dus wie weet komt dat nog een keer. Maar in deze film had het eigenlijk gewoon helemaal geen plek meer. Mm -hmm. ja. het, het, het vertrouwen winnen van, van die jongens... is dat een kwestie van uh, inderdaad alleen maar veel naar ze toe gaan? Of moet je ook... Ja, wat, wat moet je doen om, om... Je moet niet door de knieën gaan, want daar houden ze niet van kinderen. Ja, ik weet het niet. Kijk, we hebben gewoon uitgelegd wat, wij gaan, wat we wilden. En dat ik hun interessant vond. En, en, en kijk, heel veel kinderen vinden het. En überhaupt heel veel mensen vinden het natuurlijk gewoon nog steeds wel ook leuk om gefilmd te worden. Niet iedereen, maar veel mensen nog wel. En... Uh... Ja, ik heb niet het gevoel dat ik er iets voor heb moeten doen. Ze waren eigenlijk vanaf het begin heel open. En, uh, en, en ze zijn in die zin hebben ze ook heel goed zelf aangegeven wat ze niet wilden. Ze wilden ook heel vaak niet gefilmd worden. of ja. hadden ze gewoon geen zin. Ja. Of uh, hadden ze andere plannen? Wilden ze zwemmen of wat dan ook? En je ja. hebt je wel steeds duidelijk aangegeven van ik ga nu opnemen? Of? Ja, dat, uh, ze vonden de camera eigenlijk gewoon een soort lastig object, wat dan steeds maar meekwam. Dus ze vonden het eigenlijk wel gezellig als wij dan steeds kwamen, maar ja, dat er dan ook gefilmd moest worden, vonden ze niet altijd leuk. Maar ja, we zeiden: We hebben niet. Ja, je komt toch met een ploeg en een geluidsman en een cameraman. En je kan niet echt stiekem, we hebben ze niet stiekem gefilmd. Mm. Nee. Mm. En, uh... Ja, het is prachtig zoals je... Uh, ze zijn heel open. Uh, tenminste, ze, ze komen heel open, open over. Uh, dat, dat vergt ook veel tijd, neem ik aan. Het is niet iets wat je even in, in twee weken tijd uh, erop zet. Nou, we hebben het uiteindelijk over een periode... Ja, het is in de zomervakantie gefilmd. Dus uh, ja, wat zal het zijn? Een periode van twee maanden of zo. Ja, ja. En uh, ja, het zijn ook wel... Nou misschien schijnt dat je dan heel erg moet werken aan zo'n kind voordat het loskomt, Maar dit, waren, dit zijn natuurlijk ook gewoon bijzondere jongens die zelf al heel erg een, een eigen dynamiek onderling hebben die interessant was. Dus ik dacht van ook als ze niet met mij willen praten is in ieder geval het beschouwende daarvan van hoe zij met elkaar omgaan. En de wijsheden die ze, die ze delen en die ze graag delen. Ik bedoel dat weet je natuurlijk in, in de research op een gegeven moment snap je wel van deze kinderen gaat wat uitkomen. Ja. Als het heel moeilijk is dan ga je daar denk ik als filmmaker ook niet uh, snel mee verder. Nee, als je niet makkelijk praat. Dan stop je, hoewel het ja. natuurlijk heel vervelend is om die kinderen dan te moeten zeggen van ja, sorry, jullie zijn niet interessant genoeg. Ja, dat is wel heel lastig. Ja. Want he, je hebt natuurlijk een hele lange periode dat je ook niet weet of je financiering bijvoorbeeld rondkrijgt. En uh, dat, vond, dat is altijd heel erg ingewikkeld. Zeker met kinderen. Tenminste, het, leek, leek mij dat ingewikkeld. Maar het is ook zo dat zij uh, het ding heel snel weer vergeten. Want hm. ja, je gaat naar de middelbare school daarna, en daarna is het toch weer belangrijker. En uh, zo belangrijk is het nou, voor hen allemaal die niet. Dus weer lang vergeten. Ja. ja, dat werkt toch wel ja. een beetje. Dan, dan morgen, belangrijke dag, want uh, de premier. Van Woolcourts. Dat is een andere film. Die gaat over, ja, over wol. Ja. Vertel. ja, ik kan het niet anders maken. Maar het gaat over wol. En het gaat over het uh, grootste wolcorso ter wereld. Uh, en dat is in Lievelde. Een klein, heel klein plaatsje in de achterhoek. En daar gebeurt niet zo heel veel het hele jaar. Behalve één keer per jaar uh, het uh, wolcorso. Waar dan het hele dorp uh, ja, wagentjes beplakt en, uh, voor de kinderen met wol. En hele grote wagens met wol uh, voor de ouderen. Ja, dat is natuurlijk een prachtige strijd die zich daar ontwikkelt. Tussen de verschillende groepjes die met elkaar een wolwagen gaan beplakken. En jij hebt de strijd tussen de jongens en de meisjes, heb je benadrukt. Ja, er zaten in groep 8. Alle kinderen zitten in groep 8 in de film. Drie groepjes, maar twee daarvan zaten waren een groep jongens en een groep meisjes. Waarvan ik wist dat er een tweelingbroer en zus in zaten. Dus, dus daarvan wist ik dat het tweelingzusje absoluut niet wilde, niet wilde verliezen van haar tweelingbroer. En vice versa. Dus we dachten van nou met een beetje massel komt daar. Een gezonde strijd uh, uit te voeren. Ja, Even een klein fragmentje van hoe, hoe die, de messen geslepen worden onder die. Het, Ach, dat moet je wel winnen, Als je nou niet wint, dan. heb je niet echt veel kans meer. Het is wel om afgaan als. gaan. Ja. Ja, we gaan gewoon winnen van de meiden. Dat hebben natuurlijk zo'n goed idee. Ja. ja Wij worden gewoon goed... eerst, eerste. Ja. Kijk, je had het eerste. Zeker weten. Ze gaan eraan. Ja. Wij wonen nummer één. Punt uit. Ja, leuk hè. De jongens tegen de meiden. Altijd goed. Ja. Heb jij ook documentaires voor volwassenen gemaakt? Onder andere over Enschede, over het vuurwerkramp. Is dit nou heel anders werken? En anders monteren ook, als je dit in elkaar zit. Ja, het werkt anders, omdat de spanningsboog van een kind is natuurlijk heel anders. Tenminste, over het algemeen. Uh, dus uh, dat is anders. En en zijn toch vaak ook korter... Omdat, ook om dezelfde reden eigenlijk. Een kwartier is en deze. Ja, dit is allebei een kwartier. Ja. Dus je bent veel concreter met een concreter ding... een kortere werktijd bezig. En dat vind ik zelf, heb ik ook geloof niet zo'n hele lange concentratiespannen. Dus voor mij <lacht> werkt dat heel goed. Ja, en mooi ook gebruik van, uh, van sociale media. Uh, je, je hebt bijvoorbeeld de WhatsApp-berichten... die breng je in beeld. Ja. Muziek, dat is allemaal heel speels. Ja, elementen. dat is wel zo. Dat je dat bij dat. Ik dat dat toch minder voor schroom om dat allemaal in te zetten... dan bij volwassenen. Bij volwassenen zou ik dat toch eerder... niet zo esthetisch verantwoord vinden... of wat dan ook, of een of andere, andere gedachte. Maar bij kinderen, dat is gewoon ook echt iets... Wat, wat leeft bij hun. Dus in dit geval hebben... al die kinderen een telefoon zonder abonnement... maar kunnen ze, zitten ze wel de godsgansen dag... wifi uit de lucht te plukken om dan te kunnen... whatsappen. En dat was zo'n belangrijk... onderdeel van hun strijd ook, dat we dat... inderdaad in beeld ook uh, gebruikt hebben. Ja. Dus dat is wel een soort vrijheid die je... met jeugddocumentij misschien wat eerder... veroorlooft. Ja, uh, Morgen de première komen de, de hoofddoelspelers ook ja, naar Amsterdam? Ja, ja. ja, ik vind het echt super zenuwachtig. Want ze hebben hem dus <laughs> nog niet gezien. Dus uh, half uh, Achterhoek uh, komt morgen uh, naar de première. En oh, dat jee. vinden zij ook heel spannend. Want in, in Amsterdam wonen allemaal Ajax-fans. En ja, dat, ja. Uh, dat komt toch niet overeen met het team dat zij dan uh, steunen. Nee. Dus dat, het is veel gevraagd voor hun om te komen. Maar ze zien naar uit. Vooral de meisjes. Ja. Kakkers ja. en Ajax-fans. Ja. Zo hebben we absoluut een beetje, beetje gekend. Het samengevat, ja. ja. Goed, uh, morgen Wolk hoort zijn première op Cinekit. Daar ook woensdag te zien en in januari uitgevonden, uh, uitgezonden door ZEP. En achter de toren, die eerste dus uh, in Westkapelle... die wordt vrijdag vertoond op Cinekit. En er wordt ook bekend of de documentaire de kinderkastprijs... voor beste televisieprogramma Non-Fictie wint. En achter de toren is ook te zien via www.zep.nl. Meer informatie over Cinekit, www.cinekit.nl. We luisteren naar Opium. Tot half vijf zitten wij in de Lamar in Amsterdam. Ik ga nu met Joost van de Kastelen praten over vel. En dan niet over de omslag, maar over de inhoud van het boek. Zijn is een nieuwe boek, Heet Vel. Het is een titel die vrij goed de lading dekt. Want het, de hoofdpersoon, de man, tussen aanhalingstekens... die uh, ziet heel wat vrouwelijk, vrouwelijk bloot van, van dichtbij. In, uh, zeker in de eerste pagina's is het elke, elke pagina ongeveer uh, raak, Joost. Bijna elke pagina is het raak, ja. ja. Ik... Uh behalve gaan 83, maar dat is een heel, 83? Ja, maar dat is een heel korte pagina. Weet je dat heel zeker? Ja, ik weet... Niet opzoeken. Dan maak je mij kwaad. Um, <laughs> en dat wil je niet meemaken. Um, nee, het gaat over een man... En ik wou iets schrijven over de complexiteit van de mannelijke seksualiteit. Want we zijn nu 2013, bijna 2014... en er lijkt zo'n alleenrecht te bestaan van vrouwen over seksualiteit. Alsof ze het nu pas ontdekt hebben. Alsof ze nu pas weten dat seks fijn is... en, en dat ze nu pas weten wat geil is. En, en alsof mannen al 2000 jaar hetzelfde denken over seks. Wat niet waar is trouwens. Ik weet niet wat jij denkt, maar dat is niet waar. En um, ik wou iets schrijven over over een man die iets heel goed kan. En zijn talent is vrouwen. Hij graakt binnen bij vrouwen. Hij dringt binnen. En hij zonder zelf zich kwetsbaar op te stellen. Want hij, hij beweegt zich voort in een vervrouwelijkte wereld. Wat, wat is een vervrouwelijkte wereld? En wel, wat mij interesseert. En er zijn veel dingen die mij interesseert. Toch zeker 16 dingen interesseren mij. Ja, dat er een paar man. Oh, en, alles is. En, en dit interesseert mij omdat... We zitten nu op een nulpunt. We zitten op een nulpunt, namelijk uh, de kerk zegt niet meer hoe dat we ons moeten gedragen als man en vrouw. De, de, ook media doet dat niet meer. Ze proberen wel he, met metroseksualiteit en al, dat, al die andere onzin. Je hebt ook niet meer de staat die zegt wat er moet gebeuren nu zitten we op een nulpunt. We weten het niet meer. We zijn verward. En dat is de schoonste moment dat er kan bestaan. Die verwarring. Ik, ik haat duidelijkheid. Verwarring is het meest productieve dat er bestaat. In de verwarring ontstaan de schoonste dingen. En ik merk dat een man, als man, ben je verward. In, in contact. Contact met een vrouw. Hoe pak je het aan? Hoe eng mogen we zijn? Wanneer word je gevaarlijk? En ook vanuit... En, en, en nu lijkt het dus alsof, alsof een vrouw, alsof vrouwen, dat nu in alle vrijheid, ja, je mag straks dan ja, ik zit even naar zitten te kijken inderdaad. Alsof vrouwen daar nu mogen mee bezig zijn... maar wij mannen alsof wij het al moeten weten. Maar we weten het ook niet. Het is dus eigenlijk een soort pamflet. Het is een pamflet, maar het is niet slecht geschreven. Zoals een pamflet. Het is zeer goed geschreven volgens mijn moeder. Dus... Dus het ding, ik wou wel schrijven... Allee, in de literatuur lijkt je maar twee keuzes te hebben. Ofwel schrijven over een macho, ofwel schrijven over een sukkel. Ja. En ik wou schrijven ja. over een man met talent. Ja. Maar, en dat is hem. Hij maar, is een heel goeie. man. Maar even die, dat, dat nulpunt punt en die mannen in verwarring. Ik vraag toch even aan de vrouw... Ja, vraag even aan een dit, kinderdocumentaire maakster... dat zit met mannelijke seksualiteit. Ja, als dit, uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Zijn, men, mannen, zijn wij mannen in verwarring als het om seksualiteit uh, gaat? Herken je niet... <laughs> uh, ik ik, ik uh, ken wel een aantal verwaarde mannen. Ook, ook los van seksualiteit. Maar ja, dus dat zal ook wel doorzetten in seksualiteit. Ja. Mm -hmm. ja. Volgens mij zijn we allemaal een beetje in de war als het over seks gaat. Ja. De meeste mensen. En, en, en uh, de het vrouwelijke... Uh, uh geluid Joost wordt dan uh, bijvoorbeeld in 50-20 grijs. Uh, Onder, andere. Ja. Onder andere. Allee, dat is niet het enige voorbeeld. Het zou ook heel clichématisch mm. zijn van mij... om te zeggen dat is het enige wat bestaat. Er is, er is meer aan de hand. Allee, het is ook, als je ook kijkt naar de pers... je merkt ook dat kranten en tijdschriften... meer geneigd zijn om de vrouwelijke zachte kant te belichamen, om daarover te schrijven, om daar meer aandacht aan te spenderen, omdat we niet weten wat de zogezegde mannelijke kant is van een bepaalde zaak. Hmm. De vraag is natuurlijk, bestaat dat? Maar toch is er die neiging. En wat mij ook ontzettend irriteert en, en, en, en, en heel hele ding, is hoe dat, hoe dat het, het, het, het, het hoe dat alles een problematiek is geworden. Hoe dat seksualiteit, seks een problematiek is geworden. Dat, dat is... Als we het daarover hebben, dan gaat het toch wel over misbruik... over schandalen, ja. over te veel of te weinig. Dat kan ook blijkbaar. Je kunt blijkbaar te weinig seks hebben. In een abdij. Maar alleen, los daarvan. Dus, dus ik, ik, ik, ik geloof dat het tijd is om het daar een keer ernstig over te hebben. Nou, deze man, de man, heeft uh, bepaald geen uh, gebrek aan seksualiteit. Nee. Uh, zoals gezegd, behalve een pagina, wat zei ik weer... 83. Daar was het dan even niet, maar verder bijna elke pagina. Uh, uh, is, is, is, heeft hij jouw sympathie, deze man? Hij heeft me mededogen. Hmm. Ik, ik, ik, ik, zou niet, ik zou niet doen wat hij doet. Het lijkt me heel vermoeiend. Ja. En ik wou wel een boek schrijven dat je in het begin denkt... Als, misschien als man of tokoer, dat je denkt van... oh, wel een fijn leven. Allee, die heeft wel contact en die heeft wel uh, genoeg te doen met vrouwen. Maar door de monotomie, door de constante herhaling... door steeds opnieuw die nee willen vermijden... wordt het iets beginnen te vreten aan hem. Dus ik ben niet jaloers op hem. Ik heb geen enkel seconde zoiets van, goed bezig, jongen. Maar ik voel wel... Ik, ik heb wel respect voor zijn drang, voor zijn consequentie. Allee, bijvoorbeeld als iemand zegt, ik wil mij volledig wijden aan aandelen. Allee, ik wil rijk worden via aandelen, en dat is mijn leven. Ik sluit me op. Of ik wil mij wijden aan, aan World of Warcraft of andere computergames, dan... Die keuze, ik respecteer die keuze. En zijn keuze is, ik heb alleen maar contact met vrouwen... met wie ik wil neuken. Dat hmm. is het. Dat is mijn leven. En ik wil dat goed doen. Dat is ja. mijn verantwoordelijkheid. Ja. Heeft je mededogen, zijn je net. Ja. Hij, hij, hij, hij, hij wordt ook, gaandeweg het boek... wordt hij, naar mijn gevoel, steeds zieliger, eigenlijk. Ja, dat is jouw mening. Ja. Uh, hij wordt zielig. Ik vind dat er... Dat wou ik wel heel belangrijk. De buitenwereld begint al zielig te beschouwen. De lezer zou dat misschien als zielig bedrijven... Maar hij Terwijl zijn eigen hij blijft wereld. gewoon hetzelfde doen. Maar hij, hij gaat zijn eigen wereld ook steeds meer als leeg ervaren. Her, de neus blijft... Maar ik wou ook duidelijk stellen... Namelijk, daarom wil ik dat macho gehalte. Waar ik alle clichés vermijden... Dat het sowieso lukt. Dat wil ik, ik wou niet een boek schrijven... Dat een soort hoera gevoel had van... Oh kijk, het lukt hem altijd. Ik wou laten voelen hoeveel vrouwen dat er zijn ook al wordt die allemaal beschreven maar dat je merkt er zijn zoveel vrouwen en het lukt niet altijd maar het wordt gevaarlijk als die nee hmm. geen opties als hij al zoveel vrouwen en zoveel ja heeft gehoord dat nee horen voor hem geen opties dat hij bijna zegt tegen een vrouw wie ben jij om nee te zeggen tegen mij na al die vrouwen en hij wordt dan niet agressief, hij wordt niet gevaarlijk hij wordt niet uh, gewelddadig maar dan zal hij nog harder proberen die nee te vermijden. Ja, hij, is, hij is zeer wel bespraakt. De dialogen zijn ook zo geschreven. Ja, ik, het is kijk, bijna ik ben er heel jaloers op, mensen die wel bespraakt zijn. Nou ja, jij hebt het opgeschreven. dus dat vind ik op zich dan wel weer een prestatie van jou. Dat kan schrijven. Ja, dank u. Dat ik een potlot kan vasthouden. Ja, dat's, dat's, nou ja, dat nee, kan. maar dat, is, dat, dat, de, dat de dialoog in zo uitkomen. Ja, dat, dat maar ik, denkt... wou, ik wou iets spannend schrijven. Ik vind het altijd een gebrek. Het lijkt alsof thrillers de enige boeken zijn... die het woord spannend mogen gebruiken. Het moet, spannend, het moet bijna voelen alsof elk hoofdstuk... bijna een moordzak is. Hmm. Maar in plaats dat er een moord gebeurt... gebeurt er een seksscène. En, en, en ik wou iets spannend... Ik wou dat het, dat het binnendringt. Dat, binnen dat je het leest en dat je geen... Geen adempauze krijgt, dat het u wat pijn doet. Ik haat het als een boek enkel stop bij de kop. Het moet ook in de buik, het moet een lijf overnemen. Daarom dat het ook voelt als vuil. Als Omdat het, het is een levend ding is dat u aanvalt of streelt of, of, of u vastpakt en niet meer loslaat. Ja. Heb je al reacties van uh, uh, vrouwen gehad op dit boek? Nee. Uh, uh, ja, jawel, er zijn <laughs> natuurlijk, ja, uh, sommige vrouwen hebben zoiets van, uh, goh. Uh, Goh, wat zou ik doen? Mh. Maar voor de rest is het nog even afwachten. Ik denk dat, ja, het is, het is maar een week uit. Er moeten nog heel veel reacties komen. Er moeten nog heel veel haatmails komen. En er moeten nog heel veel, uh, uh, ja, gewoon mensen uh, komen die ja. het willen kopen. Da haatmails, dan is je missie geslaagd? Nee, maar ik krijg sowieso haatmails. Maar het is fijn dat ik iets je anders haalte. Oké, okay. goed. Vel verschenen bij de bezige bij Antwerpen. Joost van den Kastelen. Dankjewel. Dat is graag gedaan. Ja? Ik kom uit Brussel, hè. Ja. Ten voet. Verdiet. Ja, ga je ook weer te voet terug? Ja, goed. Je al kapot. Tijd voor de 80 seconden. Elke week geven wij 1 minuut en 20 seconden de gelegenheid aan een talent om hier iets moois neer te zetten. Vorig jaar stond ze in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland, waardoor haar band meer bekendheid geniet. En dit optreden zal dus zeker niet haar laatste zijn. De 80 seconden van Sarah's Blue Dress. as long as I want it and need it. It takes a long time to tend stop to pretend that all is fine. Daar houden wij van. Als het netjes binnen de 80 seconden gebeurt, allemaal. Het waren Scarlett Kesselaar op de piano en Joyce Dijkgaaf met die enorme stem. Dankjewel. Zo, dat, was, dat, klonk, dat klonk wel stevig. Dankjewel. Joyce, welke vrouwen hebben jullie, heeft, uh, hebben jullie geïnspireerd? Dat zijn er drie, toch? Uh, Fiona Apple vind ik heel inspirerend als vrouw. Ja. Uh, Regina Spector. Hmm. En ja, Adele mooi. vind ik ook een hele sterke vrouw. Maar ik was gisteren bij Sinfonica en Rosso. En Anouk kan er ook wat van, hoor. Anu kan er ook wat van. Ze is weer helemaal terug, na de griep. Ik vond het helemaal te gek. Ja? Ja. Uh, is, is dat ook een voorbeeld van iemand... Uh, het soort geluid wat jij... Nou ja, je komt aardig in de buurt. Het begon zo wat te <laughs> waaien hier. Uh, is dat het geluid wat je, wat je nastreeft? Nou, ik probeer niet zozeer een geluid na te streven. Ik probeer vooral mezelf op te zoeken in mezelf. Snap je? Op de, op de zoek... ja, ik snap dat ik gewoon ja. mezelf ben en daar tevreden mee ben. En niet te veel gaan nadenken over wie zou ik willen zijn... of wie zou ik nou willen doen. Ja, nou heb je hier maar uh, 1 minuut en 20 seconden de tijd gehad... om iets uh, te laten horen. Wat, wat, wat is het soort onderwerpen wat in jouw liedjes voorbij komt? Blijf je dan ook dicht bij jezelf? Dat probeer ik wel. Ik probeer eigenlijk de strijd die ik uh, in mijn leven met mezelf strijd... Op, in, uh, ja, in liedjes uit te beelden. Wat is dat voor strijd? Nou, ik heb zelf een eetbuistoornis gehad. Uh, waardoor ik ook ben aangekomen. En ik wil dat ook bespreekbaar maken. Ik hmm. wil ook andere vrouwen laten zien van... Dingen zijn bespreekbaar. Je hoeft je niet te schamen voor wie je bent. Of wat je hebt meegemaakt. Of waar je je voor wil verbergen. Bespreek dat gewoon met andere vrouwen, ja. Want iedereen herkent zich er ook in. Krijg je daar veel reacties op? Nou, ik merk wel dat heel veel vrouwen het luisteren tijdens het poetsen. Hè, omdat ze het heel fijn vinden om te luisteren naar andere vrouwen Die strijdt met <lacht> zichzelf. Ja, ja. Nou, goed, goed. En, en ben je net als Anouk ooit naar het Songfestival? Het is ik dan alweer. Ja. Nou, dat, uh, dat ga ik even voorleggen aan. Uh, aan nee, ik ga nou eerst nog even zeggen dat uh, Joyce en, uh, en uh, Scarlett. Die uh, EP, wat is een EP hè? Die, uh, uh, van Sarah's Bloedwest, die verschijnt volgend jaar maart. Ja. En de formatie zingt 1 november in Hostellerie Munten in het Limburgse Weert. Dank je wel. En veel succes. Jullie ja, ook, dankjewel. Ja, en over dat songfestival kan ik met de volgende... Uh, natuurlijk ook heel goed praten. Altijd. Cornel Maas, goedemiddag. Ja, ik hoorde je een heel gevaarlijk bruggetje slaan. Ja, ik denk, ik probeer het toch. Ja. <laughs> zeg vanavond uh, een, een, een iets andere opium dan uh, normaal. Want ja. niet, niet vanuit hier, vanuit de Lamar, Maar uh, het staat al op band, geloof het ik. Het staat op band, want we hebben een special over um, de vrouw... die gisteren schitterde door afwezigheid op dat uh, enorme fijne in gala. Ja, namelijk Martine Bijl. Nee. Ja, Ze was wel gevraagd nog, begreep ik, om een prijs uit te reiken. Maar daar had ze helemaal geen zin in. Nee. En uh, toen wij haar lieten weten dat we een special over de gingen maken... zei ze, nou allemaal prima, maar als ik maar niet hoef mee te doen... en ze heeft ook laten weten dat ze vanavond niet gaat kijken, want... Ze houdt helemaal niet van om in die zin in de aandacht te staan. Je hebt maar... haar dus niet gesproken, maar wel nee. om haar heen. Ja, en uiteindelijk zei ze ook wel: ja, als jullie dan toch allemaal mensen gaan spreken, doe dan wel mijn Berend. Berend Boudewijn, dus de ja. regisseur haar man. Ja. Want die weet het meest van me af. En het is ook gebeurd. Hij is eigenlijk een beetje de rode draad in die special. Hmm. En daarnaast komen aan het woord onder andere nou ja, Jan Slachten, die haar voor heel Holland bakstierf. Maar ook Simone Kleinsma, die de vertalingen ja. zingt in haar musicals. Johnny ja. Kaikamp Jr., met wie ze in het zonnetje in huis zat. De directeur de van, de baas van Hak, erbij. Heb je die nog gesproken? Of? Wat zeg je? De baas van Hak, Heb je die ook nog gesproken? Ja, die is, die er ook in. Heel cool oh, ziet hij eruit. <laughs> hij staat Goed. ook in het uh, grasveld, of in het veld waar de groente wordt gekweekt. Die, die in dat ene veld. Dat, ja. dat, dat legendarische veld inmiddels. Het legendarische veld van mevrouw Bijl. Goed, en, dankjewel. Uh, nou, het is een heel portret tussen maar Weer en is heel mooi over haar. En overal over hoe zij altijd het sportsucces gevlucht is ook. Oké, okay, half elf Nederland 2, Martine Bijl dus centraal in Opium. Dankjewel Cornel. Ja, graag gedaan. Hoi. Goed, uh, dit was Opium Radio voor deze zaterdag 19 oktober. Um, volgende week zijn we er weer. Dan, uh, even kijken, wat hebben we dan allemaal? Uh, Paul Knierim. Oh ja, of mooie voorstelling die hij gemaakt heeft. En uh, live muziek van Chris Berry. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. Uh, na half vijf hier op uh, Radio 1 het Sportforum. Vandaag met Jeroen Stomphorst. Jeroen, wat ga je doen? Goedenavond goedemiddag moet ik zeggen. John Volkers hebben we te gast van de Volkskrant. Leon ten Voorde, voetbaljournalist van de Wegener-kranten. En zwemtrainer Martin Truijens zijn hier, zijn hier zometeen aan tafel. En gaan praten over het Nederlandse elftal Jaco Verharen Natuurlijk, hij vertrekt naar Australië. En er wordt gejudood om de nationale titels. Daar zijn we live bij. Eerst het journaal met Gert Luc: Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Enkele honderden thuiszorgmedewerkers hebben gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de achterhoekse thuiszorgorganisatie Sensire in Varsenveld. Die wil 1100 werknemers ontslaan. Volgens Advocabo FNV heeft de zorginstelling met gemeenten afgesproken dat de ontslagen medewerkers als goedkopere alfahulp weer worden in aangenomen. FNV-voorzitter Heerts zei tijdens de demonstratie dat dit een slecht voorbeeld is voor andere gemeenten. Een van de grote bosbranden die deze week rond Sydney in Australië woedden, is mogelijk veroorzaakt door het leger. Een onderzoeksteam gaat na of explosieven die bij een oefening werden gebruikt... hebben geleid tot de branden. De oefening was woensdag in de buurt van Lithgow... op zo'n 140 kilometer van Sydney. De gisteren gisteropgepakte Belgische-Syrië-strijder Bontink... is vanochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Die heeft besloten hem aan te houden op verdenking van terrorisme. Bontink vertrok in februari naar Syrië. Hij wordt ervan verdacht met de rebellen tegen de Syrische regering gevochten te hebben. Zelf ontkent hij dat. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Peter kamers Op veel plaatsen was het eerder vandaag nog uh, mooi en zacht herfstweer. Maar in de middag raakte het bewolkt en begon het in het westen en zuidwesten te regenen. En op dit moment breiden de buien zich verder over het land uit. Vannacht dan wordt het weer droog. Wel kan in die vochtige lucht hier en daar wat nevel ontstaan. En we hebben te maken met een matige tot vrij krachtige zuidenwind. En die zuidenwind die voert zachte lucht aan. En met 12 à 13 graden wordt het vannacht dan ook niet koud. Ook morgen zitten we in die zachte lucht en wordt het 16 tot 18 graden. In het zuidoosten is zelfs 20 graden mogelijk. De dag die begint morgen droog met af en toe zon. En later in de middag en s'avonds trekken nieuwe buien over het land... die ook gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. Ook na morgen blijft het met een zuidenwind zacht. Er is wel vrij veel bewolking en af en toe valt er een bui. ANWB Verkeersinformatie met toch een soortement van minispits vanwege werkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knoopend Diemen en Muiden... 2 kilometer richting Amsterdam op de A1... tussen Barneveld en Hoevelaken 2 kilometer door werkzaamheden. Door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Maastricht... staat voor Knoopend Baterdor 2 kilometer file en is de rechterrijstrook rijstrook toe. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen 5 kilometer file... tussen Knoopend Benelux en Knoopend Ketelplein... A8 Saandam richting Amsterdam, knopend Koenplein 2 kilometer door werkzaamheden op de A10. A9 Amstelveen richting Alkmaar, 5 kilometer tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Beverwijk. En dat leidt weer tot 2 kilometer file op de A22 Velsen richting Beverwijk voor de velze tunnel. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en knopend Gorkum, 2 kilometer file. En de laatste ook door werkzaamheden op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, tussen Arnhemuiden en Henk Heinkensand, 2 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijnen met Jeroen Stophorst Goedemiddag dames en heren, welkom bij Langs de Lijn op deze prachtige sportdag. Vanavond vanaf 7 uur heel veel voetbal in Langs de Lijn met vijf eredivisiewedstrijden, Waaronder de topper Twente Ajax en tot 6 uur natuurlijk het sportforum hier op de middag op Radio 1. Te gast John Volkers van de Volkskrant, Leon ten Voorde, voetbaljournalist voor de naar kranten en zwemtrainer Martin Truijens. En er is ook actuele sport, altijd mooi, de Nederlandse kampioenschappen judo in Rotterdam. Matthijs Weststaten volgt daar alle partijen voor ons. Matthijs, zijn er al kampioenen bekend? Nee, die zijn er nog niet. De ja. finale blokken beginnen om vijf uur. Uh, maar het is uh, met recht een gedevalueerd toernooi hoor. Het is echt uh, uitgekleed ten, ten top. De, uh, alle toppers hebben zo'n beetje afgezegd. De oh. enige bekende naam die, uh, die hier wel aanwezig is, is Carla Grol. Maar die ligt er inmiddels al uit. Dus ook die zien we niet meer terug. En uh, illustratief uh, voor dit verhaal is toch wel de klasse min 48 kilo. Want uh, daar deden maar liefst vier vrouwen mee. Althans, dat was de bedoeling. Maar een van de vier dames uh, kwam niet door de weging. Dus er bleven nog maar drie over. En dat betekende uh, twee potjes judoën. En de Nederlandse kampioen is daar al bekend. Oké, okay, en wie is dat dan? Dat is Mandy Cokroatno van de stichting uh, Budekan Rotterdam. En dat is uh, niet de meest bekende naam. Maar ja, dat is dus een gevolg van uh, de afwezigheid van ja. al die andere grote meneer en mevrouw. En waarom zijn die er niet? Ja, dat is voor een deel heeft dat te maken met blessures. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, het begint ook wel een beetje traditie te worden. Het is iets van de afgelopen jaren dat het NK niet helemaal meer voor uh, 100% wordt genomen. Het wordt, uh, er wordt vrij makkelijk afgezegd. En dat is jammer. Maar waarom dan? Waarom uh, nemen ze het niet serieus? Nou ja, omdat de internationale toernooien belangrijker worden gevonden. En vaak is dat NK, ja, dat is dan agenda-technisch allemaal niet zo heel, uh, heel handig. En dan komt het even niet goed uit. En dan is de stap uh, vrij snel gezet om, uh, om uh, verstek te laten gaan. Ja, en dus gaat het misschien wel meer over uh, dat verhaal, uh, de commotie die er is. Over de nieuwe plannen van Ben Sondermans, de directeur Topsport. Ja, inderdaad. Ja, het gonst al een tijdje. Uh, er, er is een boel te doen binnen de judo-bond. Uh, ben Sonnemans is nu goed een jaar heeft, uh, daar de, de, de stokjes in handen. En uh, ja, hij uh, gaat uh, flink aan de slag daar, want uh, hij heeft grootste plannen. Hij wil uh, judo 2.0 invoeren. Dat is uh, een uh, heel uh, allesomvattende term voor heel veel feiten. Maar uh, daarover laten we nog meer. Uh, het belangrijkste is... De consequentie die er is voor de topjudoka's... want er wordt aan een aantal van hen gevraagd... om afscheid te nemen van hun privécoach. En dat ligt niet altijd helemaal lekker, hoor. Nou, komen we later over te spreken. Dankjewel, Matthijs Wisstraat in Rotterdam. Gaan we even naar het actuele nieuws vanmorgen in het AD. Althans, de voorpagina van het AD kwam het verhaal... dat de toerstart in 2015 in Utrecht zal zijn. John, weet jij daar meer van? Ik ben niet op de hoogte, ik weet alleen dat, ik al, dat al jaren gejaagd wordt op de toestart ja. uh, onder leiding van uh, volgens mij Jeroen Wielaert, ja. is het niet? Ja, hier van de ja. NOS. We hebben uh, aardrijd uh, van onze gesproken de burgemeester, hij zei dat het nog lang niet rond is, AD wist het wel te melden. Nou het werd al bij de Jeugd Olympische Spelen, de EOF in uh -huh. Utrecht, uh, toen was het al kogeltje rond, zei, zei iedereen. Dus uh, ja, het was niet om om te schrijven zoals ze dat dan zeggen, maar ja. men was uh, vol vertrouwen. Oké, okay, nou, dan gaat het uh, wellicht gebeuren. Het kost wel veel geld. 10 miljoen moeten we dat willen in Nederland voor een tourstart. Nou, twee dagen, drie dagen? Volgens mij staat er in de, in de rijksbegroting, VWS, die ik van de week zag... staat er een bedrag voor internationale evenementen ge, uh, gere, uh, gereserveerd. Per uh -huh. jaar 6,5 miljoen Dan in Nederland. Dat Dan willen we lekker meedoen hè, in de topsport. Ja, nou, niet dus. Goed, we vast meer <laughs> daarover. We gaan uh, het hebben over het moment van de week. Laten we beginnen met Martin Truijs hier vlak naast me. De zwemtrainer, een van de nationale zwemtrainers. Martin, jouw moment van de week. Ik kan hem denk al raden, maar zeg het toch maar even. <laughs> nou ja, kijk, uh, dat is het vertrek van Chaco bij, uh, bij de KNZB. Ja. Komt dat kwam het voor jou als een donderslag bij heldere helder hemel? Nou, ik, ik had het uh, nieuws uh, was maar iets eerder bereikt dan uh, dat ja. het uh, de wereld in kwam. Dus in die zin niet. Uh, maar op het moment dat Chaco mij het zelf vertelde, was dat toch wel even een verrassing. Ja. Oké, okay, gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk vanmiddag. John, jouw moment van de week? Gistermiddag, Stad Schouwburg, Amsterdam. Ik was bij de manifestatie ter gelegenheid van de Sochi Project. Twee journalisten uit Nederland, Rob Horenstra en Arnold van Brugge... hebben vanaf 2009 alle gebeurtenissen gevolgd rond de winterspelen van Sochi. En uh, dat evenement uh, is niet alleen sport, maar het is haast pervers... vanwege de kosten en de plaats, de noord caucasus waar het plaatsvindt. Um, zij waren altijd welkom in Rusland, maar in dit vriendschapsjaar, Nederland-Rusland, 400 jaar uh, betrekkingen tussen onze landen, zijn mm -hmm. ze niet meer welkom. Zij mochten hun finale tentoonstelling in Moskou niet openen. De tentoonstelling werd vervolgens geschrapt. De mannen onderhielden gisteren via Skype contact met een soort uh, uh, bleke manifestatie in een andere Moscovitische gelegenheid. Ik stapte de trein in gisteravond, ik deed mijn telefoon open... en ik zag een bericht van SID, Duitse Sportnieuwsdienst... en er was een bouwvakker in Sochi... voor het internationaal perscentrum aangetroffen. Die had zijn salaris niet gekregen. Hij mocht ook niks zeggen en had daartoe... zijn mond laten dichtnaaien door een dokter. En dat was zijn protest. Kortom, uh, ja, het gaat weer uh, zoals wel vaker, vaker over uh, de omstandigheden... dan over de sport waar we het eigenlijk over hebben. Ja. John, dankjewel. Uh, Leon de Voorde, voetbaljournalist voor de Wegenkranten, Met name Tubantje, hè, Leon? Ja, de toestelkant ja. Tubantje, ja. En uh, jouw moment van de week? Ja, dat, ik hoop eigenlijk dat het vanavond komt. Uh, Tent Ajax. Ja, we kijken allemaal uit in de regio naar, naar de kraken van, uh, van vanavond. Ik was gisteravond toevallig een keer weer in de kroeg. En uh, ja, het ging alleen maar over die wedstrijd. Toevallig. Toevallig een keer, ja. Ik zeg er maar even bij. Ja, hoor. Nee, het, ja. Het, het, het is het, het thema van de week, het, het leeft ongelooflijk... want ja, in, ja. in de zomer had niemand verwacht dat, dat Twent op deze plek zou staan. Dus ja, uh, ja iedereen kijkt er naar uit. En hij is niet in al te beste doen, althans voor de, de break van het Nederlands. Ja, ja, maar dan goed. Dat, veel uh, hoop heb ik het idee. Ja, ja er, het is, idee. er is heel veel optimisme opeens. En uh, zo zie je maar dat het uh, heel snel kan kantelen in de sport. Ja, volgt ook het Nederlands Daar gaan we eerst over hebben. Het, uh, Oranje was al verzekerd, natuurlijk, van deelname aan het WK. Maar dat weer hield Oranje er niet van om ook de laatste twee kwalificatiewedstrijden te winnen. Gala voorstelling tegen Hongarije 8-1. En daarna was ook uh, Turkije. Te zwak voor het Nederlands helftal een degelijke. Maar prima 2-0 in een kolkend Istanbul dat door Arjen Robben al snel tot zwijgen werd gebracht. Ja, het was een goede vrije trap. Um, maar ik denk met name dat we goed in de wedstrijd zijn begonnen. En, uh, we waren natuurlijk goed voorbereid op de sfeer. En uh, dat is natuurlijk genoeg overgesproken voor de wedstrijd. Uh, ik denk dat wat dat betreft, dat was voor ons ook een goede les. En dat kun je ook allemaal in, in Brazilië verwachten. En, en, en um, wat dat betreft uh, leerzaam vandaag weer.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 Dus Louis van Gaal over de wedstrijd tegen Turkije. Uh, met name Leon, Leon de Voorde. Wat vond jij van de optreden van Oranje in die twee laatste wedstrijden? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, nog het meest verrast was door uh, de wedstrijd in Istanbul. Istanbul, want ja, Nederland was al gekwalificeerd. Ja, 8 je gewonnen van Hongarije, dan denk je toch, ja, de druk is weg, de scherpte is eraf. Binnen een paar dagen nog zo'n voorstelling afleveren, dat is bijna onmogelijk. Ja, en als je dan tegen Turkije moet, dat zich nog kan plaatsen, het hele land is gek, want ik was daar twee dagen, ja, het was echt een huis vooraf. Ja, dan vond ik het wel heel erg imponerend hoe Nederland al begon, met vijf spelers, vijf wisselingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Hongarije, met een ploeg waarvan je denkt van, ja, is dit nou het sterkste Nee, dat was het duidelijk niet. ja En als je dan eigenlijk zo makkelijk in Turkije wint... Ja, Is dat uh... de verdienste van Van Gaal? Of wacht ook in de Turken? Ja, het is, het is altijd een combinatie. Ja. Um, wat ik heel knap vind van Vergaal is dat hij die ploeg toch op het laatste moment... gewoon scherp heeft kunnen houden. Ik bedoel, ja, uh, wat ik net al zei... Van, het, is, het is heel logisch dat er wat verslapping optreedt... na zo'n wedstrijd tegen Hongarije. Uh -huh. Ja, dat is niet gebeurd. En, en, en ik denk het grootste compliment van Vergaal is dat, uh, dat, dat Snyder niet bedankt heeft voor Oranje... en dat hij ook de laatste goal in de kwalificatie... voor zijn rekening heeft, gehouden, uh, heeft genomen. Dat zal hij toch, uh, denk ik... als het uh, ultieme bewijs van zijn, ge van zijn gelijk uh, zien. Heeft het er uh, misschien ook beter maken... dat hij heel veel spelers laat spelen. Hij heeft geloof ik 19 uh, spelers laten debuteren in Oranje de afgelopen... Geloof ik 20. 20, nou 20 zelfs, nou. met Depay natuurlijk nog erbij. Um, uh, iedereen moet klokken voor zijn plekje. En dat is wel duidelijk geweest. Met name door het niet selecteren destijds van uh, Snijder. Ja, hij heeft heel veel kritiek gekregen. Ondanks dat de prestaties heel goed waren. Dat ja. hij niet met een vast team speelde. Um, ja, maar voor... iedereen wil dus ook. Wil ja, wel en, en iedereen weet gewoon van... Elke wedstrijd is in principe een examen op weg naar, naar, naar, naar, naar Brazilië. Ja, ja En tot dusver heeft gaal gewoon gelijk gehad. De resultaten zijn geweldig. En iedereen kan wel zeggen: ja, het is, een, het is een pool van niks. Maar je moet het wel eventjes doen naar een EK wat uh, desastreus was. Heeft hij de scherven uh, toch bij elkaar uh, kunnen rapen? En dat, ja, daar verdient hij toch de complimenten voor. Ja. John, jij had nog wat uh, twijfels over de verdediging? Ja, ik... in ieder, uh, eerder geleden ja, in eerdere gelegenheden. Ja, wie uh, niet? Ja. Dat was toch deze week ook wel weer te zien. Uh, Bruno Martins in, die, uh, die stond toch wel een beetje tegen Turkije zwak te verdedigen aan, aan, aan de binnenkant. Ik vond Ron Vlaar daarentegen erg sterk. Die stond, geweld, die stond af en toe bijna te keeper. Die, die wierp zich in de baan van elk schot. Ja, die, die Turkse aanvallers, dat zullen we met mijn eens zijn, Leon, die konden er bijzonder weinig van. Als ja. ze vrij voor de keeper waren, dan, waren ze, dan zaten ze erg omhoog met de bal. Ja, de Turkse journalisten om ons heen die werden helemaal gek. En die scholden nog harder dan het publiek op de tribune. Dat, dat was wel heel grappig om te zien. Ja. ja, de Turken vielen mij wel heel erg tegen. Ik had er wel iets meer van verwacht. Als je. Ja. ja Kijk naar de namen en de clubs Kortom, we zijn, spelen. We zijn misschien... Uh, we, we zijn oranje is misschien niet helemaal op de proef gesteld... de afgelopen N wedstrijden. Ja, nee. ik vind toch aan de ene kant... dat je ze daarmee weer tekort doet. Want winnen in Istanbul... Uh, Terwijl Turkije nog moest. Hè, ja. moest. En, uh, ja, en als je daar met 2-0 wint met een ploeg. wat niet de sterkste Nederlands Elftal is. dan, ja, dan nee. vind ik toch. dan mag de credits. mogen wel een keer naar uh, Nederlands te gaan. Joe ja, Volkers. Paul Onkoud, de, de, de columnist in de Volkswand. altijd uh, buitengewoon kritisch op Louis Gaal. Ja. Uh, lange tijd op zijn zwarte lijst ook gestaan. Dat was nederig vanmorgen. Die was uh, vanmorgen. Uh, <laughs> ik geloof dat hij voor het eerst. Uh, uh, van Gaal zo'n compliment heeft gegeven. Dat hij. Uh, tegen alle verwachtingen, tegen alle ontwikkelingen in dit Nederlandse elftal heeft klaargekregen voor deze vlekkeloze operatie. En dat, dat is het uiteindelijk ook wel geweest. Ja. Ja, maar Martin als... ik even, even naartoe. Een zwemtrainer, hoe kijk jij naar de trainer van Gaal? Ja, een, een echte oefenmeester. Een, ja. een, een uh... Je zou hem ook voor de klas kunnen zetten. Ja, dat is coach. hij natuurlijk ook. hè? Hij is natuurlijk ja. ook uh, uh, leraar. Uh, wat, wat mij vooral Die triggerde. Ik volg het voetbal niet zo, uh, niet zo heel uh, erg meer op de voet. Mm -hmm. Als dat ik dat vroeger deed. Uh, maar ik heb wel een beetje uiteraard in voorbereiding. Op, uh, op deze uitzending wat dingetjes doorgelezen. En ik vond vooral um, de, de interviews van Arjen Robben tekenend... en misschien ook wel uh, daarmee getuigen van hoe ze in, de, in dit proces zitten met, met z'n allen. Um, die... Bracht de verwachtingen wel een beetje omlaag. Die zijn ja, allemaal leuk en aardig. Uh, we zijn met een stappenplan bezig. En dit was weer een stapje in de goede richting. En dat is ook wel typisch van Gaal, volgens mij. Ja. Uh, hij is echt een procestrainer. Hij, hij denkt heel erg vooruit. Dus bijvoorbeeld de actie om sneller te passeren, ik weet niet of jullie het me eens zijn, mm -hmm. is misschien uh, ook in zijn gedachte van hé, hey, natuurlijk was hij niet goed genoeg, maar ik moet die jongen triggeren. Nou, een procesgestuurd resultaat, ja. zeg ik altijd. En ik denk dat dat iets is dat uh, zeker ook bij Louis van Gaal hoort. En dat hij inmiddels ook in de groep heeft uh, weten te brengen. Als je, zo, als je de letterlijke tekst van zo'n interview hoort... denk ik van, hé, hey, die jongen heeft het begrepen. Die is met de juiste dingen bezig. Ja, hm. zijn jullie het eens? Uh, ja, heel? aan de ene kant wel. Aan de andere kant vraag ik mij ook wel eens af... kan het niet ietsjes minder? Uh, ja, kijk... Hij, hij serveert een uh, snijder af. Daar had hij op dat moment wel een reden voor. Een goede reden. Mm -hmm. ja, de manier waarop dat gebeurt, dan denk ik van: ja, hoe komt zo'n zo snijder dan uh, binnen? Die is niet goed genoeg in zijn ogen. En twee dagen later moet hij hem oproepen. En vier dagen later speelt hij. Uh, dat was ook met Leroy Ver was dat. Uh, op vrijdag op de persconferentie zegt hij van: we hebben hem twee keer bekeken, de scouts van Oranje. En ja, onvoldoende. Ja, drie dagen later moet hij hem oproepen door blessures. En afgelopen week speelde hij ja, in de laatste kwalificatiewedstrijd. Ja, voor iemand die uh, ja, het totale mensprincipe aanhangt... denk ik wel eens van... het is niet zo handig hoe hij zich dan uit in de persconferenties... hij heeft wel gelijk, maar dan denk ik van... doe dat eventjes op een uh, iets takvore ja, manier. Toch, de spelers hoor je niet. Nee, maar die willen allemaal naar, naar Brazilië. Ja. En ja, de eerste speler die, ja, die gaat zeggen van uh, ik, ik, ik ben het er niet mee eens wat hij roept. Ja, dan heb je denk ik toch een probleem. En daarom zullen ze niks zeggen. Maar op een hotelkamer zullen ze ongetwijfeld om een keer vervloeken. Ja. Nou, er is zeker ontzag voor uh, Louis Vergaal. Dat, uh, dat was er in de jaren tachtig ook voor Rinus Michels. Dan werd er ook bijna nooit uh, uh, uh, aangevallen op... op uh, kan geen kwaad bedoel je? Ja, ja dat, ik denk dat het wel... Uh, dat maar het, denken jullie niet dat uh, Louis van Gaal voor de media... niet dezelfde Louis van Gaal is als voor de groep? Ja, daar moet een duidelijke verschillen in zitten. Ja, absoluut. He, vooral uh, in vraagstellingen rond persconferenties... Dan, uh, dan, zie je hem, uh, dan zie je hem ontbranden. Dat, is, dat, dat ja. heeft hij al zolang hij in, in Nederland trainer is. is een stuk milder, hij is iets benaderbaarder, heb ik het idee... Oké, okay. of niet. <laughs> ja, ik heb het idee. Hè? Ik, ik toek ze bij jullie. Jullie staan vaker langs de koop. Nou, nou, Leonie staat vooral ik, daar. Ik, dus. ik heb het gevoel dat hij eigenlijk niet zo heel veel veranderd is. Nee? Uh, ja, ik, ik denk dat hij altijd voor elke pers, persconferentie te, met Kees Jansma overlegt. Van, uh, dat is natuurlijk relaxed. Daar komt hij over op mij. Ja, ja, niet altijd hoor. Nee? Dat, ja. Ik denk toch dat ze bij elkaar uh, overleggen van... we doen het vraag rustig aan, we laten ons niet uit de tent lokken. Ja, en binnen een minuut uh, is hij weer in die valkuil getrapt. Ja, en dan, uh, <laughs> ja, dan, dan ja, mo moeten wij wel eens, uh, ik, ik wij de, wel eens ja. lachen in de persconferentie. Dan denk je van, ja, is dat nou nodig? Maar het levert wel wat op bij, uh, bij elke persconferentie. Ja. Ik kende Louis nog als uh, actief voetballer. Ja. En uh, toen hij coach werd dan bij Ajax kreeg je een geweldige aanvaring met Siep Oost-Indie van de Telegraaf. Dat ging echt nergens over. Was dat het beroemde incident? Nee, nee, nee dat nee, was met Chris nee. van Nijnatten. Oh, ja, nee. uh, maar dit was Siep en het ging echt nergens over. En ik ben achter Louis aangelopen, in, omdat ik hem al speler en Ik zeg, Louis, dat valt toch al mee. Uh, Sip bedoelde het echt niet zo kwaad. Ik, ik was in die tijd nog bestuurslid van de Nederlandse sportpers... en dacht het een beetje te kunnen dempen, <lacht> conflict. Dat was toch echt uh, ja, het, het leek geholpen te hebben, maar een week na was het weer totaal hetzelfde. Dus ja, uh, ja. nee. Louis Verhaal, uh, hij heeft het in ieder geval tot nu toe heel goed gedaan. En kan eindelijk doen wat hij zo graag wil. Hè? Met een uh, groep op weg naar een groot toernooi. En dan heeft hij eigenlijk die spelers een paar weken bij elkaar. Ja. Dat is, dat is toch waar hij eigenlijk heel erg goed in is. En daar wordt veel van verwacht. Ja, want als je, als je naar de spelers, naar, puur naar de namen kijkt... dan ja. is het Nederlands elftal niet zo heel erg goed op dit moment. Maar op de een of andere manier worden de, de zwakke plekken toch uh, goed gecamoufleerd. Ja, ja, en, en straks kan hij, is Van Gaal denk ik op zijn sterkst... als hij ze een paar weken bij elkaar ja. heeft. En ja, Dat is denk ik ook een, een goede periode voor die spelers. Die zijn er misschien daarna, na zes weken, wel helemaal zat. Die kans bestaat natuurlijk ook. Ja, is hij ook omdat hij de, omdat, dan is hij waarschijnlijk ook ja. weg. Ja. Uh, dus ja, dat, dat wordt heel interessant om dat uh, proces te drie volgen. drie spelers van Persie, Rob en Stoopman zijn zeker van hun plek. Dat heeft hij al gezegd, dat is trouwens ook wel opvallend. Uh, er moet ook niets met die drie gebeuren. Nee, dan heeft Nederland een groot probleem. Uh... Vooral voorin, die twee die zijn nog steeds van wereldklasse. De enige twee spelers van wereldklasse. Ja, en en Stroomman is op de weg daar naartoe. Die, die, uh, ja, die is ongelooflijk goed geworden de, de laatste paar maanden. En in Italië speelt hij geweldig. Dus ja, er moet, moet niks met een van de drie gebeuren. Want dan uh, wordt het heel lastig om, uh, om ver te komen ja, in dat toernooi. Waar ligt de zwakte <gacht> in deze selectie? Ja, achterin. Ja. Ja. Ja, en toch nog, gewoon wel de, ja, de les. Ik, ik, ik, ja, ik vind het rond de doelmannen wel erg raar dat het zo. Uh, kijk, ik snap van de rest van de ploeg wel dat je daarin rouleert om mm -hmm. te zoeken naar, naar je beste man. Maar een, een, in een doelmannenkeuze zo lang op en neer gaan. Wat is het gekozen doet, voor Michel Form zo lekker? hè? Ja, ja. Nou ja, ik, ik vind dat uh, hij zal zijn overwegingen daarover hebben voor Gaal... maar het komt van de buitenkant af uh, merkwaardig over op zijn minst. Hij heeft zijn hele carrière eigenlijk gedaan. Hè? Hij heeft altijd gegogeld over, overal waar hij zat met, met keepers. Ja, nee? Menzo van der Saris, ja, dat bij, staat er nog bij. Bij Bayern ja. was dat eigenlijk de druppel voor zijn vertrek. Dat het, uh, gedoe met, uh, met Rensing en met, uh, dat hij eigenlijk Noije niet wilde hebben. En dat de top van Bayern zei van Noije komt wel. Ja. En, uh, dus, uh, en bij Barcelona is, is er genoeg geweest rond keepers. Dus van Gaal heeft iets met keepers. En wie moet er volgens jou mee? Kan naar de Brazilië? Ja, ik, vind, ik heb overal al gelezen dat de, de, de voorlopige selecties zijn al op papier zijn gezet. Hm. Maar het is nu, het is nu ja. oktober. Ja. En ja, ik vind het heel frustrerend. Heel Daarom er kan nog zoveel gebeuren. Ja, het is een ongelooflijk cliché, maar zo ja. is het wel. Maar wat kunnen we van Oranje verwachten? Geen groepshoofd, dat kunnen we verwachten in Brazilië? Ja, dat, dat gedoe uh, rond dat groepshoofd, dat is een ongelooflijke hype geworden in ja. Nederland. Omdat we al gekwalificeerd waren, moesten we blijkbaar nog een thema zoeken. Ja, <laughs> uh, heb je er niks nou, over geschreven? wel. Ik, okay. ik heb, ik heb ook al meegedaan. Maar uh, ja, kijk, het kan ook zomaar zijn dat je, als, dat je in een pool komt met Zwitserland, uh, Burkina Faso, Faso en Iran. Dat, dan ben je de nummer twee. Dus ja, laten we eerst eens de loting afwachten. En dan uh, kunnen we dan zien of ja. uh, na 6 december of we uh, of Het, maar, voor of het, het na doet er ook niks toe. Als je wil winnen, zou je van iedereen moeten. Winnen. Ja, het enige, het enige rare is, is, is, is, is dat Nederland vier jaar geleden of drie jaar geleden in de WK-finale stond. Ja. Vervolgens in de WK-kwalificatie bijna alles heeft gewonnen. Uh, het beste rapport heeft van Europa. En hoe meer ze wonnen, hoe dieper ze zakt op die, op die lijst. Ja, dat systeem en dat klopt niet. Ja, dat nee. ja, heeft te maken met de tegenstanders. Ja, die de zijn te het, zwak. Dat ja, blijkt maar, volgens de, de ranglijst. dat klopt. Je je klopt. En heeft Nederland ook altijd Precies. van geprofiteerd. Ja. Door, doordat ze hoogstond op die ranglijst, hadden ze vaak een mindere pool. Ja. Maar goed, het is wel een beetje, een beetje cru dat Nederland op elk toernooi bij is. En de Belgen zijn er twaalf jaar niet bij geweest. En die hebben nu een paar wedstrijden goed gespeeld. En die zijn opeens groepshoofd. Ja, dat ja. is wel elkaar. We hadden ja. nooit moeten oefenen, geloof ik, daar in Indonesië. Dat heeft ons de nek de kop gekost. goed. Maakt niet uit, inderdaad. Misschien lood je wel Brazilië. begin je meteen met maar Nederland had uh, met de eerste pech in een paar oefenwedstrijden. Een belangrijke oefenwedstrijd. Ik geloof, was het niet tegen Italië nog? Het 1-1 werd. Het 1-1 werd. In de laatste minuten. Iedereen haalde toen de schouders erover ja, op. Achteraf ja. stelt een dat mee. Ja. Maar ja. het is volgens mij op dat moment nog niemand hoor. Um, Nederland zeker van het WK. 21 landen zijn in totaal zeker van het EK. Uh, elf deelnemers moeten nog via, eindronde, via de play-offs de eindronde bereiken. Wie van die 21 landen is voor jullie nou een grote verrassing? Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om een zicht wat te hebben. Wat op Bosnië? Ja, zo'n zo, zo, zo land, land. Zo land zit er altijd wel een keer tussen. Hè? Ja, ik ben eigenlijk persoonlijk Bosnië. heel blij dat ze, dat ze beter waren dan de Grieken. Want ja, de Grieken hebben we nooit zo'n zicht op. En ze hadden een hele saaie ploeg. En opeens zie je altijd dat ze weer bovenaan staan in de pool ja. Dus uh, gelukkig zijn de Grieken er op dit moment nog niet bij. En Bosnië wel. Ik, het, is, het is best een, een leuke, interessante ploeg om naar te kijken, denk ik. Ja, nou, wat, wat wel verrassend is, is natuurlijk dat Uruguay nog niet geplaatst is. Maar die moeten nu tegen ja, en Jordanië. Jordanië goed, die, die verslaan. Uh, weer voor de wereldlanglijst. Die ja. verslaan Argentinië. Ja. Dat is op Maar Argentinië wel zonder Messi en ja, zonder dat heel veel andere landen. een heel groot verschil, inderdaad. En met een fantastische zwalbe van Suarez. Die uh, is echt om in te lijsten. Niemand raakt hem aan. Meteen een penalty. Ja, dat is echt, uh, daar gaan we nog wel mee beleven met die, met die makker komend jaar. Verrassend. Uh, en wie missen we dan? De we missen tot nu toe Frankrijk natuurlijk. Ja. De Denen? Vorig jaar, jaar terug, nee, vorig jaar, dat is sterk voor Oranje. Ja, ja die hadden er wel uh, bij kunnen en moeten dat zitten. Dat is hè? Ja, op de wij, een of andere manier hebben we altijd wel ja. met de Denen. Veel de Denen, komen denen ook, natuurlijk die hier spelen. Die komen massaal naar ons toe altijd en uh, daar hebben we ook altijd van genoten. Dus uh, ja, de Denen hadden er voor, voor ons al bij mogen zitten. Maar ja, die hebben ja, slecht maar... gepresteerd. Voor de sfeer van het toernooi hoor je natuurlijk Schotland of Ierland bij ja. het toernooi te hebben. Want dat, dat zijn de allerleukste supporters van de wereld. Ja, maar Wel de Engelsen uh, Engelse in het stadion wel altijd heel erg leuk. Daarbuiten vaak ietsje minder. Nee, maar <laughs> Deze mensen die zijn zo fantastisch. Ik heb een aantal toernooien meegemaakt met Schotland en Ierland. Echt, echt een ja. pluim voor hun gedrag. En Frankrijk ook, en Portugal zien we terug in de play-offs. Die zouden zelfs elkaar nog kunnen loten. Ja. Moeten dat soort landen erbij? Of vind je het mooi als uh, juist uh, een van die twee? Uh... Nou, ik, persoonlijk hou ik wel heel erg gewoon van... dat de sterkste landen er moeten zijn. En, en bij ja. een WK, daar horen Portugal en Frankrijk gewoon bij. Nou, Portugal mag voor mij wegblijven. Ja, oh, het is een nare ploeg. Het is, het, is, ja. het is een ploeg waar je ongelooflijk aan irriteert. Maar ja, een WK zonder Ronaldo vind ik wel heel erg kaal, moet ik zeggen. Ja, er wordt wel eens gesuggereerd hè, dat dat soort ploegen erbij moeten zijn. Dat er met de loting wat uh, warme koude balletjes ik sluit niks moeten we gaan. Uh, ja, nee? Nou, hadden we niet. Ja, ik heb we de laatste Frankrijk ierland bij de vorige WK-kwalificatie. Uh, Thierry Henry, weet je nog? Ja. Uh, Schijnt oh, ja. zegt net of hij het niet zag dat die bal in het doel werd geslagen. Maar ja, sinds de laatste loting van, uh, van onze eigen beker moeten we denk ik niet meer naar het buitenland kijken. Want daar gebeuren ook heel rare dingen met balletjes en, en dingen die over de grond heen uh, rollen. En met uh, voorkeur... Uh, vroeger zouden we, dus. Vr Vr Vr we Jan Huitbrechts, Leon. Ja, He? die auto-tegingen. Auto het <chois Geor Python> gebeurde hier gewoon boven in de studio. Maar <Hass> <aide> <Sar Loren> <anchor debugging> <mamzing> Frankrijk heeft wel een probleem... want het, het volk heeft zich een beetje opnieuw... tegen die nationale ploeg gekeerd. Wat is er toch aan de hand? Ja, wat, wat is daar aan de hand? Het zijn mooie voetballers, hebben ze? Ja, maar het zijn ook vaak wel mannetjes. Hè? En, en ja, de, als je dan uh, naar Ribéry kijkt, is het natuurlijk een geweldige speler. Maar hij wekt ook wat op, wat, uh, wat een duistere kant. En, ja, en, en op de een of andere manier, in Frankrijk zelf uh, wordt het ook niet altijd op, uh, op prijs gesteld. En, ja. ja. Ja, en dan staan de. Ze dus begonnen met, het, met dat oproeien natuurlijk, ja, de, ja. bij de training. Om... En er, er zitten nog vrij veel spelers nog bij die groep. Dus ja, dat, uh, dat, uh, dat ligt denk, nog niet. Ja. Te, het is nog niet geen gelukkig huwelijk daar tussen En een vernietigende pers over. Uh, dat, dat speelt ook wel een rol natuurlijk. In Nederland dragen we, laten we zeggen, de media het Nederlands zelf al behoorlijk op handen. Maar in Frankrijk worden ze geslacht. Dus dat is echt wel een verschil. Daar denkt Louis anders over hoor. Ik ja, denk Louis, Louis denkt over alles wat dat betreft. Anders. We hebben nog een minuutje. De grote favoriet volgende zomer is Duitsland. Duitsland. Ja. Ja, ik, hoop, jou, ik hoop Argentinië. Ik ben in Argentinië geweest. Dat land verdient een keer, toch weer een keer wereldkampioen te worden. Zuid-Amerikaans wereldkampioen. Martin, heb jij een favoriet? Oh, ik denk dat Duitsland wel heel stabiel is, ja. Ja, met Joachim Leu, die weer heeft bijgetekend. Daar houden ze van uh, bondscoaches die lang blijven zitten hè, in Duitsland. Ja, terwijl de kritiek heel groot op hem was ja, in de afgelopen periode. Omdat hij niet koos voor een, uh, voor een spits. Hij, ja, hij lag zwaar onder vuur. En op het moment dat het, uh, het hart geschoten werd, tekende hij bij. Ja, nou, dat, maar het was een conflict toch tussen dat, dat hij vooral Bayern-spelers koos... en geen Borussia-spelers. Hij maakte Bayern-Leverkusen-spelers kapot en gaat ze allemaal door. Ja. Dus dat lijkt wel Nederland, redelijk politiek op dat gebied. Ja, toch? maar uiteindelijk heeft het van Gaal dus kritiekloos toch, redelijk kritiekloos de wk kwalificatie kunnen doorstaan. Ja. Goed, uh, bijna zit het erop voor dit eerste half uurtje. Zo direct om kwart over vijf zijn wij terug. Iets eerder denk ik, tien over vijf. Met uh, het sportforum. Dan praten we vooral over het vertrek van Jacques Verharen naar Australië. en wie of wie moet hem gaan opvolgen. Zometeen dus in het sportforum. Tot zo. Oh, hey.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 Dit is Radio 1.